...om meer geweld op de Westhoever te voorkomen. De inflatie in Nederland bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 ...en dat is beduidend hoger dan de 1,3 in 2010, meldt het CBS. De hogere inflatie is vooral het gevolg van duurder aardgas en duurdere voedingsmiddelen. Het weer vanuit het noordwesten dus buien, met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Better a lion and shit She says I don't want no So right. Let's trust your heart Was, dacht dat er niets meer was. Mm -hmm. Nam je altijd mee, mm -hmm. altijd met me mee, ook al wist ik het niet. Dacht waar ik achter mm -hmm. was slechts mijn angst geen echte zwerver te zijn. Ik mis mij, ik mis mij, waar ik ben onderweg mis ik mij. Ik blijf of vertrek nergens thuis Ik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 Teach teacher tells you stop your play and get on with your word. Be like Johnny Too Good, don't you know he never...